Ja, want lekker setje dank je bent. Dankjewel, dankjewel. Je, uh... Lekker housey. Uh... Ja, dan ja. ja, zeker, housey. Voor <groot> oh, ja, mensen die jou uh, niet kennen. Jij um, bent onder andere druk bezig met Intention, hè? J uh... Ja, ja Intention is uh, house event organisatie hier in Haarlem. Wat ik samen met uh, vier andere vrienden heb. En uh, daar ben ik mee bezig. En uh, met, me, met Jodium dus, als DJ. Hoe gaat het met Essentia? Uh, met Essentia gaat het ja, goed. Ja, vorige week, ja. of nou 2 april, hadden we onze vorige editie. En die was, was onze tweede editie, die was helemaal uitverkocht. En uh, ja, dus gaat lekker. We hebben nu nog drie edities voor dit jaar gepland in het patronaat. volgende is uh, 4 juni, uit mijn hoofd. Dus uh, ja, het gaat goed. Ja, nou, tof. Goed, uh, goed bezig. Ja. En uh, als, als, als, als jodium, uh, b, b, hoe gaat het daarmee? Ben je, ben je meer aan het draaien of meer aan het, aan het Ja, ik, ik produceer ook. Er staat ook wat eigen platen in mijn setje. En... Uh... Ja, dus nu, doordat we ons eigen feest hebben... komen we in contact met andere events ook en zo. Dus ik heb, volgende week ga ik in, uh, in uh, Zandam draaien. En dan deze zomer op Veerplas. En op onze eigen events natuurlijk. Dus uh, ja, tof. Ja, het tof. begint een beetje uh, weer te komen. Nou, lekker, ja, fijn. Ja, ja. Fijn, Laten we hopen dat het, uh, dat het allemaal zo uh, blijft natuurlijk. Dat ja. het gewoon uh, lekker, uh, lekker goede zomer ja, wordt. <laughs> en uh, daarom ben je hier in dat. Hè? Je zei de even te al even door. Maar op, uh, op Veerplas Festival uh, ja. jij... Uh, de broer open openen. Ja, ja, ja, dat is wel een eer hoor. Ja. <laughs> Zeker. Ja. Samen met uh, Retroof, back-to-back uh, -back gaan we. Dus uh, ja, we hebben er zin in. Nou, tof. Was ja. dit een uh, klein voorproefje? Een klein voor, voorproefje, Van het Veerplast Festival. Ja. Dus, uh, ja, als je er nice vond, dan... Uh... Zeker. Hoe kunnen we jou volgen? Uh, in de op jodium. En eh uh, ook jodium gewoon. Dus heel simpel. Ja, nou, tof. Hey, heel erg bedankt voor je komst hier. Ja, geen probleem. En uh, we zien jou in ieder geval op Veerplast. Yes. Uh, en, uh, <laughs> fijne avond. Hey. En zometeen na het nieuws hier, de enige echte Mike Ravelli. Tot zo.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 Jelle Seubring met het NOS-journaal. Profvoetballer Quincy Promess is aangekomen in Nederland. Hij werd vandaag uitgeleverd nadat hij vorige week was aangehouden in Dubai. De 33-jarige profvoetballer is met een door justitie gecharterd toestel overgevlogen naar Nederland. Tijdens de vlucht zou hij zijn bewaakt door de Koninklijke marechaussee. Na aankomst is hij direct vastgezet. Romessi is bij Verstek veroordeeld tot twee gevangenisstraffen. Voor de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne... via de haven van Antwerpen kreeg hij vorig jaar zes jaar cel. En voor het steken van zijn neef op een familiefeest... kreeg hij anderhalf jaar gevangenisstraf. In beide zaken loopt het hoger beroep nog. De VN-ambassadeur van Irak zegt dat het Israëlische leger internationale verdragen heeft geschonden... door het luchtruim van Irak te betreden. Vijftig oorlogsvliegtuigen van Israël zouden vanuit de syrisch jordaanse grensregio... het Iraakse luchtruim zijn binnengekomen. Waar ze naar onderweg waren is niet bekend. De Nederlandse crimineel Bolle Jos is in België bij verstek veroordeeld... tot zeven jaar cel voor drugsmokkel... De straf komt bovenop de 24 jaar cel die Jos L in Nederland kreeg. Vorig jaar werd hij hier veroordeeld voor de smokkel van bijna 7.000 kilo coke. Pollen Jos is nog altijd voortvluchtig. Een groot deel van de A10 in Amsterdam is afgesloten. Morgen wordt er op de Ringweg een festival georganiseerd... ter ere van het 750 jarige bestaan van de hoofdstad. 15 kilometer snelweg is daarvoor afgesloten. De Ring A10 West, Zuid en Oost gaan pas zondagmiddag om 3 uur weer open. Tot die tijd betekent dat meer dan een uur extra reistijd. Het verkeer wordt omgeleid via de A1, A5 en A9. Mensen die dit weekend naar Amsterdam willen komen... worden geadviseerd om de auto te laten staan. En ook in het OV zal het waarschijnlijk druk zijn. Het weer vannacht vrij helder. Het koelt af naar 10 graden in het noorden... en zo'n 15 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw een zomerse dag met veel zon... en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. van opstaal. Ik heb Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hi,